2 uur. De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, zometeen in aandacht voor de vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland. Nee, in het Mediaforum blogger Joost Niemuller en Peter van Zadelhof van RTLZ. Nu eerst het NOS-nieuws, hier is Jobboot. De politie in Groningen doorzoekt een woning in Siddaburen... in verband met de verdwijning van een vrouw. De toen 36-jarige Iljan Bentschel woonde daar met haar man KSMM... toen ze in 2010 verdween, de politie. Vorige week heeft KSMM de sleutel ingeleverd bij de woningbouwvereniging. En dat geeft ons een soort carte blanche om de woning nu grondig te doorzoeken. Uh, dat doen we in de woning en rondom de woning. We zijn bezig met graafwerkzaamheden, we zijn de tuin aan het afgraven...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 Bijna vier maanden later werd haar man op vrije voeten gesteld. Kazem M. heet van origine Kasper. Hij veranderde zijn naam toen hij zich bekeerde tot de islam. M. vertrok vorige week naar het buitenland, maar de politie weet waar hij is. De veiligheidsregio Zeeland heeft groot alarm geslagen... na de vondst van een giftige alg in een kreek in Ouerkerk. Om welke soort alg het gaat is niet bekendgemaakt. Vorige week is een hond doodgegaan die in de kreek had gezwommen...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 De afgelopen tijd zijn verschillende Afghaanse topfunctionarissen geliquideerd. En ook waren er steeds vaker beschietingen langs de grens met Pakistan. De Italiaanse economie is het afgelopen kwartaal verder gekrompen. In het tweede kwartaal nam het bruto binnenlands product met 0,7 af. Het is het vierde kwartaal op rij dat de Italiaanse economie krimpt. De Italiaanse economie is nu 2,5 kleiner dan een jaar geleden. Volgens het Italiaanse bureau voor de statistiek... is de afname van activiteit in vrijwel de hele economie te zien. Landbouw, industrie en diensten. Op de Olympische Spelen heeft Chirandi Martina... zich eenvoudig geplaatst voor de halve finales. Ook de andere favorieten, zoals de Jamaikanen Bolt, Blake en Weir... gaan verder. Bij de 110-meter horde heeft Gregory Sedok ook de halve finale bereikt. De Chinese favoriet Liu struikelde al over de eerste horde... en was meteen kansloos. In 2004 won hij nog goud...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 Het weer, eerst nog buien. Vanuit het westen breekt langzaamaan de zon door. Temperatuur vandaag rond 19 graden. Morgen meer zon, ook nog een enkele bui. Dan wordt het een graadje warmer, 20 graden. De dagen daarna droog, behoorlijk wat zon en hogere middagtemperaturen. HWB Verkeersinformatie. Alleen een bericht van de spoorwegen. Tussen Den Haag en Leiden rijden geen treinen. De oorzaak is een wisselstoring. Er rijden nu wel bussen, maar de vertraging is meer dan een uur.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 U ook? Kijk op steunemma.nl. Robert en Brink. Macro aardappelen, groenten en fruit in groothandelsverpakking. Altijd 10% korting. Dit is de Radio1 Sportzomer. In het mediaforum gaat het zometeen onder meer over de houdbaarheid van een programma als bijvoorbeeld Pauw en Witteman. We gaan nu eerst naar Nieuw-Zeeland. Hier zijn live vanuit Londen, Dioden de Graaf en Jurgen van den Berg. In Nieuw-Zeeland is de vulkaan de Mount Tongariro uitgebarsten. De vulkaan op het Noordereiland was al ruim 100 jaar niet meer actief. De vulkaan speelde een aslaag uit over de omgeving. Correspondent Robert Portier, goedemiddag. Kun je iets zeggen over de, over de schade die is aangericht? Nou, die schade is gelukkig heel erg beperkt. En dat heeft misschien wel te maken met het feit dat die uitbarsting uh, rond middernacht plaatsvond. Uh, de meeste mensen liggen dan natuurlijk uh, te slapen. Er is niet zoveel verkeer op de weg. Uh, dus dat heeft er in ieder geval voor gezorgd dat de schade beperkt blijft. Het gaat om een laagje as, wat over een heel groot gebied van het Noordereiland is verspreid. Uh, een aswolk die natuurlijk wat vluchten heeft vertraagd. Uh, maar daarmee is eigenlijk de grootste schade wel geleden. Ja. Het uh, kwam in ieder geval wel als een enorme verrassing. Want Nieuw-Zeeland is natuurlijk een gebied waar heel veel uh, aardbevingen plaatsvinden. En je misschien een vulkaanuitbarsting ook wel zou verwachten. Maar uh, ja, het was honderd jaar niet gebeurd. Er was geen seismische activiteit. Dus echt een verrassing. Ja. In wat voor gebied ligt deze vulkaan? Het is een uh, heel bekend toeristisch gebied. Een nationaal park. Uh, voor wie het bekend is met Nieuw-Zeeland. Het ligt ongeveer in het midden... ...van het Noordereiland, iets ten zuiden van Lake Taupo, wat veel Nederlandse toeristen waarschijnlijk wel kennen. Uh, wie wat minder bekend is daarmee, Lord of the Rings werd er opgenomen. Nou, wandelaars die komen er heel erg graag. Uh, dat is uh, ook gelijk een van de uh, problemen geweest vandaag. Uh, direct na de uitbarsting is men gaan kijken of er misschien wandelaars op het, uh, in de hutjes aan het slapen waren vlakbij de vulkaan. Nou, een van die hutten die staat op ongeveer anderhalve kilometer. Er waren stenen van, uh, nou, met een doorsnede van meer dan een meter door het dak heen gekomen. Maar gelukkig lag er niemand te slapen. Dus er zijn gelukkig ook geen gewonden of doden. Um, je zei al, ze, ze zagen het niet aankomen. Hè? Dat is toch eigenlijk heel raar? Ja, klopt. Uh, je zou verwachten inderdaad dat je van tevoren een aankondiging krijgt... in ja. de vorm van uh, een aardschok of dat je voelt dat die activiteit aan het opbouwen is... En het is dan ook de vraag of er nu meer uitbarstingen gaan plaatsvinden. Want die laatste uitbarsting van 1897, dat was eigenlijk het einde van een, een reeks van tientallen uitbarstingen. En um, ja, mijn vraag nu natuurlijk af of dit opnieuw betekent dat er een reeks van uitbarstingen aan zitten komen. Nou, eigenlijk zeggen de experts, weten we het niet. Het hangt er eigenlijk vanaf ook of dit nou veroorzaakt wordt door stoom. En dan, dan blaast het stoom af, letterlijk, en hoeven we niet zo heel veel meer te verwachten... Of ligt het misschien toch aan het feit dat de lava aan het opborrelen is? Nou, ze zijn de asmonsters aan het bestuderen. Dat moet meer duidelijkheid geven. Maar het kan dus zijn dat we aan de voorraad ontstaan van een reeks nieuwe uitbarstingen. Maar voor hetzelfde geld duurde het weer een eeuw. Ja, goed. Dat is een onzekere situatie. Dankjewel, Robert Portier vanuit Nieuw-Zeeland. Dus er zullen vanmiddag op de tribunes van de North Greenwich Arena... veel mensen zitten die Epke Zonderland het goud gunnen... maar met zijn spectaculaire oefening is hij geliefd bij supporters... maar ook bij veel collega-turners. Eén van hen analyseert tegenwoordig bij de Italiaanse televisie Igor Cassina... de man die in 2004 zijn finest hour beleefde. Het was een van de meest omstreden rekstokfinales ooit. In 2004, Athene, kwam het publiek in opstand. Het publiek nou dat lieveling Nemov na een spectaculaire oefening laag werd gewaardeerd. 9762. Maar comunque ancora steeds een puntegeld bas. 9762. 20 minuten lang lag de wedstrijd stil. Tot de score uiteindelijk werd opgewaardeerd. Maar de man die zich door niets en niemand liet afleiden was hij. Igor Cassina. Igor Cassina turde de oefening van zijn leven. Ecco ecco me me. perfectamente impugnato. En kaapte het goud weg voor de neus van de favorieten, Nemov en Polheim. Igor Cassina heeft een exercitie van de medaille d'oro. Nu, in 2012, is hij een jaar gestopt en als toeschouwer aanwezig op de Spelen. Ook vanmiddag om te kijken naar Epke Zonderland, de nummer 1 van de kwalificatie. En Cassina is lyrisch over Epke. Uh, I'm very happy about this uh, result after qualifier for uh, Epke Zonderland because voor uh, de eerste reason is mijn beste vriend. Cassina is goed bevriend met Epke Zonderland en bovendien uh, ik really happy to see him in final because uh, he has an uh, interesting combination he, he do Cassina element uh, another kovac and the Coleman. Dus hij die drie vlucht op rij. Is amazing uh, but uh, voor de eerste reden ben ik voor hem, omdat hij een goede man is very for the sport, maar voor zijn leven. Maar bovenal vindt hij Epke een goed persoon. Casino gunt hem het succes. Maar hoe zit het dan met de concurrentie? Hoe zwaar wordt het voor Epke? Ik denk dat Kai is not niet uh, heel clean is. Kai, de Chinees, turnt de slordig, maar kan wel heel moeilijk. Adar uh, uh, china guy, Zhang Chenggyeong... En uh, uh, also, also Fabian uh, Hambuchen. En dan zijn er nog twee rivalen uit China en Duitsland. Maar de favoriet, the beste now, the best uh, in the world is Apke uh, Zonderland. I'm really happy for him. Però, quando sale in pedana Igor Cassina, tutto si placa. È un momento magico. Bene questa infilata quasi in verticale. Igor, we zijn quasi aan de Igor Cassina, signori, hij heet Igor Cassina en er is geen voor Igor Cassina heeft het allemaal meegemaakt: successen op Olympische Spelen, WK's, EK's. Het was een spektakelturner met een eigen element ook. De dubbelgestrekte salto met een hele schroef erin, die is naar hem vernoemd. En nu is het het begin van Epke's triple. Ze zijn wel een beetje vergelijkbaar als steurners. Maar de tijden zegt Cassina zijn wel veranderd. Uh, now, Gymnastics is a very high level. En van 5, 6, 7 jaar to. Now... Uh, er is een grote verandering. Het niveau is hoger geworden. Rekstock is er ook door veranderd. Want hoger niveau betekent ook een grotere kans op fouten. There are is een grote mistake. Because, uh, the difficulty are uh, very high and het is niet zo so easy. Dus komt het neer op heel veel die oefening doen. De champion heeft uh, het te doen in exercise en in performance uh, many times. Cassina staat spektakel. Met trepidatie. Igor Kassina heeft de medaille d'oro. 9812 812 davante Het was een bijzondere dag acht jaar geleden in Athene De dag waarop Igor Kassina Olympisch kampioen werd. Ik won in Athena en ik heb mijn dream. Zijn droom kwam uit. En ik denk dat iedereen het dream is om te competen in de Olympische Games. Win medal. En ja, misschien moeten we niet te veel op de zaken vooruitlopen, maar misschien wordt het nuttig voor Epco om te weten. Verandert het je leven als je olympisch kampioen wordt? Ik denk dat my body, mijn my hart is heel erg blij voor mijn familie, they ze they me anytime. I I volgen. Ik heb een grote passie en think is heel belangrijk om je your te realiseren. Als je een passie hebt, kan je het doen en Epco het doen. En uh, onze art is ook Ferry Epke natuurlijk. Uh, het is mooi om naar die man te luisteren, Igor Cassina. En Epke Zonderland trouwens, die komt straks om zeven minuten over half vijf... moet hij aan die rekstok gaan hangen. Dan weet u dat vast. Kunt u uh, ja, vast rekening houden met de rest van het programma vanmiddag. een showtje hier hoor. Frank Stallone uit 1983. Far from over. We gaan beginnen aan het mediaforum. Dat doen we vandaag met Peter van Zadelhoff, RTLZ. Peter, goeiemiddag. Hallo. Goedemiddag. En journalist en publicist en blogger Joost Niemullen. Joost, ook goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen even met een interview vandaag in de Volkshand. Jeroen Pauw, die met uh, Paul Witteman het uh, zevende seizoen alweer ingaat van Paul en Witteman. Uh, Hij zegt, omroepen zijn voorzichtig om nieuwe mensen iets te laten doen. Bestaande programma's die het goed doen, die krijgen meer zendtijd... waardoor iets nieuws geen plek krijgt. Een beetje op safe spelen, daar komt het op neer. Joost, uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, uh, nou ja, het is wel zo dat Pauw uh, spreekt namens ook namens een bureautje, wat hij heeft, waarin hij alleen mensen opleidt en uh, probeert in te steken. Dus ja. hij heeft wel een beetje belang. Uh, nou ja, op zich, uh, ik vind het eigenlijk dat de leeftijd niet zozeer het punt is, maar uh, dat je op een gegeven moment uh, wel een beetje moet gaan kijken. Van bij sommigen uh, van hebben we het eigenlijk nou niet een beetje gehad met, uh, met jou of met u in dit geval dan. <lacht> met z'n want net iets. Ja, het ook echt uitstralen. En ik vind zelfs Paul Witteman zelf daar een goed voorbeeld van. van uh, ja, de, de, de, de verveling die, die daarvan afstraalt. De desinteresse in hun gasten. Uh, uh, maar goed, uh, uh, ik geloof dat 1 miljoen kijkers uh, uh, zeggen dat ik ongelijk heb. Maar, uh. Ja, ja yo, uh, Peter, sorry, uh, want uh, wij kijken daar dan heel vaak naar, ook leeftijd hoor ik Joost nu weer uh. noemen. Als je in Amerika naar de televisie kijkt, Letterman, Leno, ze zitten er al eeuwen ja. en ze scoren en iedereen vindt het fantastisch. Maar ook hele jonge mensen op hele prominente plekken tegelijkertijd. Ja. Ja. Nou ja, het, het is natuurlijk uh, omroepen eigen om altijd net iets te lang door te gaan met het succes, hè? want het scoort nog zo lekker. En Waarom zou je iemand anders daar neerzetten? Aan de andere kant... Um, kijk, Pauw kan dat wel zeggen, maar toen Pauw zelf uh, begin 30 was of 35 was... zat hij ook niet op de plek waar hij nu zat. Dus volgens mij moet je zoiets ook een beetje verdienen. Ik bedoel, je hebt er een beetje senioriteit voor nodig om op dat soort plekken terecht te komen. Nou, nou, ik en... denk dat Pauw op zijn 35ste veel leuker Pauw Witteman had gedaan... dan dat hij het nu doet, eerlijk gezegd. Je vindt hem een beetje uh, Nee, nou, door... Ik vond hem echt een, een geweldig uh, talent. Ik heb daar wel een stuk over geschreven dat ik echt uh, dacht... van ja, die man die moet gelijk gewoon een talkshow krijgen. En dat, toen was hij nog... Uh, ja, misschien was hij 35, maar 40 of zo. Ik denk van ja, die, die heeft een enorme eagerness, interesse, uh, een geweldige uitstraling. Uh, maar en, heeft die talkshow toch ook gekregen? Ja, toen? maar dat heeft eigenlijk dan toch veel te lang geduurd, zou je kunnen zeggen. En nu gaat hij er weer te lang mee door, vind je? Uh, nou, uh, het zit vooral in de combinatie van de twee. Uh. Uh. Want er zijn ook geruchten dat ze gaan stoppen, dat dit hun laatste seizoen uh, misschien wel is. Uh, uh, over, over late night gesproken, uh, Peter, RTL uh, is volgens mij al heel lang op zoek naar een vervanger van uh, Barend en uh, van Dorp. Ja, ja. En dat lukt ook maar steeds niet. Nee, nee, nou ja, dat lukt niet. Volgens mij zijn ze ook nog niet echt mee begonnen, hè. Uh, het, is, het is nu... Uh, ik ben heel benieuwd of dat, dat programma van Wilfred Genee... dat, dat, dat scoorde natuurlijk met voetbal heel goed. Of ze daar, ze daar iets in zien. Of ze daar uh, die een plek gaan geven op die plek. Want er wordt al heel lang over gesproken... dat ze daar wat mee moeten met dat Levenaard. Ja. Maar ik gok, maar ik bedoel... ik, hè, ik ben ook een, een, een middelmatig geïnformeerde kijker. Niet meer dan dat. Dat uh, uh, ja, misschien als, als Paar Witteman dat gaat laten vallen... dat ze daar wel weer inspringen. Want ik kan me voorstellen dat ze toch een beetje spijt hebben... dat ze dat slot hebben vergeven toen Baart en van Dorp stopte. Ja, wat ik ook een beetje raar vind ja, ja. bij RTL... is dat ze niet uh, ook, uh, durven beginnen met iets... wat er misschien een beetje uh, op een lager niveau zit qua uh, eisen. Waarom ze niet op de zondagochtend... Ik heb het wel eens heel lang eens een keer tegen iemand gezegd... waarom gaan jullie op zondagochtend niet gewoon... aan een tafel met een stel journalisten een, een actueel uh, programma maken. Dat hoeft niet zoveel te kosten. Dat hoeft ook niet zoveel gelijk op te brengen. En dan kan je op die manier kan je wel een beetje een eigen kweekvijver creëren... Maar het, ik snap niet waarom ze dat ja. nooit gedaan hebben. Ja, ja, je bedoelt, ze mensen, maar dan leuk. <laughs> ja, en dan uh, onbetaald, uh, ja, met echte ja, gasten. Ja, ja voor directeur uh, Willemijn Maas heeft, uh, heeft ook gereageerd. Hè? Die heeft gezegd dat het programmeermodel... dat is eigenlijk... Uh, ja, de, geeft ze de schuld, de omroepen zonder vaste zender... en uh, de machtige netmanagers, die zijn uh, de schuld. Uh, ja, is dat, is dat een plausibel verhaal? Dus dat de omroepen vasthouden aan die, nou aan ja, die oude gezichten? ja, volgens mij is het zo dat de publieke omroep... ook van groot gedeelte gedreven wordt door kijkcijfers. En die zijn volgens mij bij Paul nog steeds goed. Dus uh, waarom zou je dat veranderen? Wat Joe zegt, kijken een miljoen mensen naar. Dus uh, why bother? Ja. We gaan naar Sophie Peters. Dat is de maakster van die documentaire Femme de La Rue over uh, seksuele intimidatie in de straten van Brussel. Uh, veel uh, reacties heeft die film opgeroepen. En uh, zij is daar zelf een beetje van ja, beduust geraakt. Want ze zegt, ja, die discussie gaat nu een hele kant op... die ik, uh, die ik misschien wel helemaal niet had gewild. Uh, uh, Joost, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik heb de uh, film gezien destijds. En ik heb een beetje het gevoel dat ze zelf niet precies weet... Uh, welke film ze eigenlijk heeft gemaakt. Want... Uh, Um, wat je daarin ziet is... Uh, is heel, niet alleen heel schokkend... maar is ook een ervaring die... Uh, uh, waarvan ik weet dat veel vrouwen ze in Nederland ook hebben... dat ze continu worden lastiggevallen... door allotone mannen. Op een manier die niets te maken heeft... met het fluiten van bouwvakkers of zoiets dergelijks. En uh, ja, nu zeggen zij van... Uh, Allereerst gaat ze dan, dat zat ook voor een deel in die film, gaat ze dan zeggen: ja, maar het komt ook door een deel voor ons, omdat wij van die uh, sexy posters hebben. Daardoor krijgen mensen de verkeerde gedachten, wat ik een heel vreemde gedachte vind. Maar vervolgens zegt ze: ja, het komt misschien door de achterstand. Uh, allerlei verklaringen. Terwijl de, wat ze laat zien is eigenlijk: uh, dat heeft niets voor niets een open zenuw geraakt in, uh, in de samenleving in België. Uh, en nu is ze boos dat allerlei uh, rechtse mensen, uh, zoals ik, uh, uh, uh, dan zeggen: Van zie uh, je wel, je komt het allemaal door. Ja. Maar ja, uh, ze laat het zelf zien. Maar ze wil kennelijk heel graag niet in een bepaalde hoek komen. Dat is, is altijd het argument. Is dat, is dat in, in België of is dat in Nederland net zo erg er als in België dan? Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ik woon zelf ook in Amsterdam. En, ja, nou je ja. wordt nooit nagefloten, Peter? Nee, ik word nooit nagefloten, maar ik heb ook net klachten gehoord van mijn vrouw dat ze wordt nagefloten. En toch best wel een aantrekkelijke vrouw. Dus ja, ik weet niet hoe het komt. Ja, nou, ik, ik, uh, ik heb van verschillende kanten toch wel uh, dit soort verhalen ja? gehoord. En dat het soms ook echt heel vervelend is. Ja. En, uh, als je een bepaalde buurten komt, uh, ja. Dus dit, uh, vooral uh, jonge meisjes. Uh, nou ja, we, we lezen natuurlijk dat ze dingen ook in de krant vandaag stond er weer een stuk in, uh, in de Telegraaf... over meisjes meisje in het uitgaansleven in Hilversum. Die uh, kwamen uit de discotheek en die uh, werd gevraagd door een paar Marokkanen... om een sigaret wilden ze niet geven. En daarna werden ze gelijk totaal in elkaar geramd. Ja, dat is ook een manier van uh, intimidatie. Ja, ze is wel, ze is wel, Sophie Peter is wel blij dat de film in ieder geval debat oplevert, hè? Ja, ik, ik, het is ook een hele goede film. Ik vind ook iedereen zou die film moeten zien. Hij zou ook uh, absoluut op de Nederlandse televisie vertoond moeten worden. Maar uh, volgens mij gaat dat niet gebeuren. Jij, ja, ja, denk je dat? Waar, waarom niet? Omdat om op de Nederlandse televisie zie je dit soort dingen niet. Uh, de, gek genoeg, aan uh, de ene kant is de, is de Vlaamse televisie heel erg politiek correct... maar ze laten wel soms dit soort dingen zien. Hetzelfde zie je de Duitse tv, die is ook heel politiek correct... maar daar zie je ook allerlei reportages over toestanden met uh, uh, allochtonen... en autochtonen op scholen bijvoorbeeld... of over salafisten die echt uh, heel erg kritisch zijn en, en alarmerend zijn. En zoiets, als ik, elke keer als ik zoiets zie, dan denk ik... dit zie ik nooit op de, de Nederlandse televisie. Nou, uh, we gaan het hebben over uh, Mart Smeets. Uh, die is hier ook in uh, Londen met zijn uh, late night talkshow. Goed gekeken oh, ja? trouwens. Ja, <laughs> zeker. Oh ja, je ja, had het even gemist. <laughs> um, uh, Mart maakt het, de tongen als altijd uh, los. Uh, volgens mij is iedereen het daar wel over eens. Het is uh, in ieder geval geen grijze figuur. Je vindt hem ofwel heel leuk of je vindt het uh, helemaal niks. Um, gisteravond noemde hij uh, min of meer prins Willem-Alexander voor ingenomen... Uh, we hadden volleybalse Manon Vlier, die bijna een huil uitbarstte. Toen er maar bleef aangedrongen worden op het feit dat uh, zij zich niet gekwalificeerd hadden voor de Spelen. Uh, ik zag op Twitter nog wat reacties voorbij komen over de springruiters... die uh, niet uh, helemaal met respect werden behandeld, vond uh, het Twitter volk. Uh, Peter, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik zag een mooie op Twitter, die is van uh, Aisha Margadi, uh, van oh. de NOS... Die, die retweeten een tweet waarin opgeroepen werd... om Mart Smeets van de zender te halen... en dat zij en Henry Schut dan de duopresentatie over zouden nemen. Het heeft zich retweet waarop <lacht> alle andere nos daar bovenheen vielen. <lacht> want dat mag je toch niet doen. Waarop ze weer excuses heeft aangeboden. Dus het leeft oh. overal, zag ik, dus ook binnen de NOS. Nou, die is ook wel lekker bezig ja, met haar carrière. Ja, nou, <lacht> ik, ik vind het werkelijk waar een hel om naar Mart Smeets te kijken. Dus ik zit een beetje in dat kamp. Het doet, doet pijn in mijn ogen. Maar goed, de beste man scoort wel. Er kijken, weet ik veel, ruim een miljoen of anderhalf miljoen mensen... naar iedere avond, dus... Ik vraag me ook wel af wie zich daar nog zo druk over maakt. Is dat een beetje de, de grachtengordel die, uh, die toch deze zomer iets anders te doen heeft... als zich druk maken over March Want de rest van Nederland vindt het blijkbaar nog steeds fantastisch. Dus uh, mijn mening is, denk ik, niet leidend ja. voor wat, uh, wat de rest van Nederland vindt. Joost, waar sta jij? Ja, nou, ik ben helemaal niet zo'n matchmates Smeets-hater. Uh, maar uh, ik, ik vond dit item waar nu zoveel gedoe over ging. Dat vond ik wel. Uh, dat, ja, van denk je, dat kan niet. Ik bedoel, dit was. Gewoon... Even, welk, welk item bedoel je nu Nou, van de... dat ging over. Uh, uh, dat, ik ben even haar naam kwijt. ik weet niks van sport. En dus ik ben ook heel erg grachtig geworden, natuurlijk. Maar, die volleybal, uh, bedoel je? Manon -vlier? Ja, die ja, ja, precies. Ja. Nou ja, uh, die zat daar. En er was duidelijk al een heel item. Was er voorbereid met filmpjes. Uh, waar je kon zien dat ze, uh, dat ze niet op het veld stond, maar uh, dat ze, in, dat ze moest kijken. En, dus, uh, het was duidelijk een indruk. Ja, het was een, een beetje in een, uh, een, een, een huil of ik schieten item. Ja, ze zat echt, echt zo te brengen van uh, nou hoor. Uh, uh, en, en, ja, je bent er niet hè. Uh, uh, uh, je kunt er niet tegen. Dat vind je wel erg hè, dat je dan niet moet. En, en je man wel en, wel en jij niet. Dat is toch wel heel vervelend. Hè? En op zo'n nummer door door doorgaat. Door ja, dan denk je van uh, dat kan. Dat, ja, ik vind eigenlijk dat kan niet. Ik bedoel, ik snap best wel dat je op een gegeven moment... als presentator gewoon een beetje vervelend... Wordt van al die sporters die eigenlijk helemaal geen leuke dingen vertellen. Maar dan ga je dat niet dan ga je dat niet op zo'n manier doen. Dan ga je toch proberen om, uh, om hun verhaal te laten vertellen. Er zijn andere technieken voor. Maar jij bent er, en NOS toch heel veel getalenteerde mensen die dat wel over zouden kunnen nemen. Dionen. <laughs> ja, ik ben er nog. ik moet natuurlijk eigenlijk de vraag is stellen: is nou een maar plek die je Ik word ambieert, helemaal Dione? gek van al die reacties. <laughs> maar ja, maar en de... ik zit, Mensen zitten dus eigenlijk. Dus ze zitten te kijken ja. en, uh, naar, die, naar die show en ze zitten te twitteren tegelijkertijd. Ja, ja, en dan, ambione, dan ambione, zitten en ze ook. weer te reageren. Het is, het is, op... het is Augustus, de, behalve de spelers gebeurt geen drol, we moeten er ergens over hebben. Maar is het nou een plek die je ambieert, Dionne? Ik zie jou er zo zitten. Uh. Doe het nou gewoon een keer. <laughs> Ach, ik, uh, vrouw zonder ambitie. Ja. Ach, nee, toch? <laughs> ik, ik brei een trui voor je als je het gaat doen. Een oh, mooie Marsmaid ja, zit ja, nu om nieuws te maken. Echt. Je zegt nu van: ik wil het graag doen, ik kan het beter dan Smeet. Als je nee, dat nu oh, zegt, dan. Nee, uh, nee. Dan nee ja, jongens, maar we, jullie weten toch ook hoe dat werkt. Hoe, hoe vaker je jezelf te veel noemt, dan word je ah. het huis allemaal niet. Dus ik vind het heel en en slim. Daarom noem ik Dion ook. Ik hoef het zelf niet. Kennelijk weet Dion dat het gaat worden. Daarom houdt ze zich op de vlakte. Ik zou er een voorstander van zijn. Oh ja, dat is ook een manier. Laten we het nog even hebben over de Flexicur. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb uh, de hele cd-kast vol. Maar er staat geen plaat in van de Flexicon. Een dj uit Eindhoven. Hij zou mishandeld zijn door de politie. Daar is een filmpje van gemaakt. Dat is ook weer vernietigd door de, door, door de politie. Nou ja, alle sociale media duiken daar onmiddellijk op. Voorstanders, tegenstanders. Um, Peter, stel dat we dat niet hadden gehad. Twitter en Facebook en die hele uh, flikkers zo, zou ik bijna zeggen. <laughs> zou dit dan ook een grote zaak zijn nou geweest? Ja, als, als het zo is dat iemand door de politie is geslagen... en daarna wordt bewijs daarvan uh, gewist, de politie. Want dat is nu het verhaal. Dan heb je daar volgens mij gewoon procedures voor. En het lijkt me, als je daar een klacht over in dat er dan standaard een onderzoek wordt ingesteld... door een ander onderdeel van de politie... dan uh, het onderdeel dat het uh, ding voor hebben. Dus de, volgens mij heb je daar gewoon standaard procedures voor. Dus ik zie niet in hoe uh, de sociale media... daar een uh, versterkende rol in zouden hebben gespeeld. Ik ben het wel mee eens dat ik... Uh, daarvoor ook nog nooit van de flexeken gehoord had. Joost, je hebt wel al zijn cd's? Ja, ik ben ontzettend <lacht> jong nog van geest. Dus, uh, nee, maar... Uh, uh, ik, ik, vind het, ik vind het toch wel een staaltje van... we hebben nu een aantal van dit soort dingen gezien. Uh, uh, ja. Ik weet, twee maanden geleden was er een kwestie... met uh, agenten voor het Centraal Station in Amsterdam... Ja. waarbij uh, toch een onschuldig Italiaanse toerist... Uh, gewoon door de politie tegen de vlakte werd geslagen... omdat hij de verkeerde weg opreed. En dan denk ik, ja, het is toch wel heel goed dat dat gefilmd wordt. Maar we hebben die zaak in Rotterdam gehad... waar het bleek dat het toch misschien iets anders lag. Ja, natuurlijk. Maar goed, uh, daar is dan onderzoek voor nodig. Ja, dat klopt, dat was een zaak dat leek heel erg... Uh, en dat schijnt dan toch een, uh, een voorgeschiedenis te hebben gehad... Uh, van die man die dronken was, uh, mm -hmm. die wij dan niet op beeld zagen. Dus um, goed, dat komt dan op een gegeven moment wel uit. Maar uh, en in dit geval, ik, ik heb het filmpje wel gezien, het laatste geval... ik vond het wel vrij warrig allemaal wat ik te zien. Dat was allemaal heel snel en ik kreeg het idee... dat er ook een opjuttende rol van omstanders bij een rol speelde. Maar mm -hmm. goed, uh, ja. wie ben ik om dat te oordelen? Maar... Nog één uh, laatste dingetje, heet van de naald. Paul de Leeuw, hij komt in het kader van TV Lab met een spelshow... waarbij de kandidaten niet in de studio, maar achter een webcam zitten... onder het motto een spelshow met kandidaten in de studio is zo 2011. Uh, de, de Vara, game of fame. En uh, Paul de Leeuw gaat met 96 uh, kandidaten aan de slag. Die testen hier op hun algemene kennis en vindingrijkheid ook nog... Mm -hmm. Iets nieuws dus. Ja, volgens mij. kijken jullie daar dan naar uit. Volgens mij begonnen we uh, dit gesprek met Juist. mensen die iets te lang op tv waren. En maar wel met nieuwe dingen. hun beste tijd wel <laughs> hadden gehad. Volgens mij is een cirkel rond. Wat dat nou, ja, ik ben wel een beetje klaar met Paul de Leo En volgens ja, mij, de rest het publiek, van Nederland ook okay. wel. Maar, ja. Nou ja, het is in ieder geval origineel. Dat, uh, dat moet je hem nageven. Ja, dat is toch zo. Dat willen we toch dan. Iets maar, anders. Maar, maar jullie zeggen eigenlijk een leuk idee. Maar iemand anders zou het moeten doen. Ja. Nou ja, okay. <stutters> soms moet je toch ook gewoon een tijdje zeggen van... Uh, ik heb ook nog een leef buiten, uh, buiten de camera, toch? Ja, behalve behalve Dione, want die moet dus toch wel spelen zijn. Jongens, we zullen ja, dit media ja, vol hem ook. heel ja. snel af, zo. <lacht> Jurgen, neem jij het even over? Hartelijk dank uh, dat jullie weer naar... Ik moet <lacht> even aan mijn carrière naar, uh, werken. Op <lacht> Doen wij wel. <lacht> Peter van Zadelhof en Joost Nieuwen, hartelijk dank. We gaan naar het nieuws van half drie. Hier is Jobboot. De gemeente Rotterdam zet thuiszorgorganisaties onder druk om meer bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen. Volgend jaar wordt de Rotterdamse thuiszorg opnieuw aanbesteed. Wethouder Florijn van Rotterdam wil dan vastleggen dat thuiswerkorganisaties 10% van hun budget besteden aan voormalig werklozen. De regeling is ook bedoeld voor werknemers uit de sociale werkplaatsen. De Nederlandse diplomaat Maurits Jochems is benoemd... tot de hoogste burgervertegenwoordiger van de NAVO in Afghanistan. Jochems, nu nog ambassadeur in Estland... wordt in oktober de opvolger van de Brit Simon Gaas. Als hoogste NAVO-gezand zal Jochems in Afghanistan contacten onderhouden... met de Afghaanse regering en met internationale organisaties in het land. De politie in Groningen doorzoekt een woning in Siddaburen... in verband met de verdwijning van een vrouw in 2010. De vrouw wonen daar samen met haar man... Het echtpaar had huwelijksproblemen en de vrouw wilde scheiden. De man werd in 2010 opgepakt in verband met de verdwijning van zijn vrouw, maar werd bijna vier maanden later weer op vrije voeten gesteld. In Zeeland is groot alarm geslagen na de vondst van een giftige alg in een kreek in Ouwerkerk. Vorige week is een hond doodgegaan die in de kreek had gezwommen. De veiligheidsregio Zeeland wil de kreek nu onderzoeken en voorlopig mag niemand in het water bij Ouwerkerk zwemmen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie met vertraging op het spoor. Tussen Den Haag en Leiden rijden tot het eind van de middag geen treinen door een misselstoring. Er rijden nu wel bussen, maar de vertraging is toch nog meer dan een uur. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks bellen we met Jos Hermans, manager van de zeer onvoortuinlijke Chinese atleet Liu Xiang. Maar eerst nieuws uit mijn eigen staartje Utrecht. De bewoners van twee flatgebouwen aan de Stanleylaan daar... die kunnen voorlopig nog niet naar huis. Ze hebben inzage gekregen in het dossier. Een dossier over hun woning. En een van de bewoners is Meemet Kusun. Goedemiddag. Uh, is niet aan de telefoon, begrijp ik Meemet Kusun. Nee. Uh, we zijn benieuwd uh, hoe dat dan daar zit. Nou, we gaan we eerst maar we een liedje doen? doen Mag jij zeggen wat we gaan draaien? Uh, wat zullen we doen? Acte aan de munnik? Nou, ik vind het goed. Ja, laten we dat maar doen lijkt of ik lijkt soms of ik. lijkt of ik altijd. Nou, helaas voor Ardenne Munnik en hun familie. Dat is heel kort. We stellen dat straks uit, een heel kort stukje. Want Mehmet met is nu toch aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, als gezegd, bewoner van een van de flats daar aan de Stanley -laan in Utrecht. Uh, en er zijn nog bewoners die nog steeds niet naar huis kunnen. Om hoeveel woningen gaat het eigenlijk? Uh, dat klopt. We hebben nu op dit moment, uh, ik ben ook zelf een uh, bewoner van de Laan. Uh, we hebben nu twee volledige flats waar uh, zo'n 48 woningen per flat uh, nog niet terug kunnen, uh, kunnen naar de woningen. Het zijn wel zo'n kleine 100 woningen. Ja, uh, kleine 100. Uh, wat is er in die woningen gevonden, staat in dat rapport? Uh, Wij hebben een rapportage gekregen, individuele gesprekken met uh, de Mitros en... Uh, uh, dat, is, dat is de woningstichting, hè? Is... Ja, van de woningstichting. Daar hebben we een rapportage gekregen. Er staat uh, dat er proefmonsters zijn genomen en luchtmonsters van de afgelopen dagen. Uh, wat dan uh, de uitslagen zijn, is dan bijvoorbeeld voor mezelf. We hebben ze aangegeven dat er bijna haast tot niets uh, afbisvezels zijn gevonden. En uh, zo heb ik het pakketje van hen ontvangen. Ja, maar wat, wat ja. Moet het, die, die woning moet dus nu worden schoongemaakt, begrijp ik.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 rapportages gezien van andere buren. Er zijn ook wel huizen die wel besmet zijn. Ja, en, en, en uh, vandaar dat u, u dus ook niet terug kunt? Ja, daardoor uh, kunnen wij dan ook niet terug naar het huis. Nee, en hebben ze erbij gezegd hoe lang dat gaat duren, die uh, situatie? Nou, ze hebben een minimale tijd aangegeven dat het wel twee tot drie weken kan duren, maar geen maximale tijd, want het moet nog gesaneerd worden en schoongemaakt worden. Ze hebben geen... ...tijd kunnen aangeven wanneer ik dan weer terug naar mijn huis kan. Ja, ja. En, en, en hoe gaat u? U kunt niet op straat leven. Ja, kan wel, maar het uh, ja. lijkt me niet de bedoeling. Ik, uh, ja, het, het is echt heel moeilijk, echt geloof me. Uh, ik kan niet bij mijn kleding, ik kan niet bij mijn spullen. Dat is gewoon uh, echt een ramp. Ik had het niet verwacht dat ik dit zelf mee zou maken. Ik heb voor mezelf heb ik, uh, bij een goede bekende uh, uh, in, in kunnen trekken. En uh, die was even een paar weken met de vakantie. Dus daar heb ik me dan even ingetrokken. Dus ik heb me daar kunnen vestigen. En voor de rest hebben de mensen een, uh, een tussenwoning gekregen, een logeewoning. Die zich daar uh, even de, uh, de aankomende dagen kunnen wonen uh, via de Mitros. Die hebben ja. dat uh, geregeld. Dus die, en zijn de mensen daar tevreden over, over de medewerking van Mitros? Uh, Um, nou, daar zijn nog wel meningen goed uh, uh, verschillend. Uh, want er zijn wel eens uh, bijvoorbeeld huizen geweest waar al drie uh, bewoners het niet hebben geaccepteerd omdat het gewoon uh, verschimmeld was. Mm -hmm. En ik heb zelf ook wat enkele foto's gezien van uh, sommige huizen waar het gewoon echt niet in uh, goede staat was. En uh, nu uh, ik nou bij de wijkbureau ben geweest, hoor ik nog steeds klachten van dat de mensen nog steeds geen uh, wasmachines uh, kunnen uh, wasmachines hebben. Mm -hmm. Of een stofzuiger hebben of wat dan ook. Het probleem is, die mensen hebben vrouw en kinderen. En ze kunnen niet dagelijks naar de stomerij om uh, spullen te brengen. En daar ja. zijn nog wel wat medingen uh, over verdeeld. Uh. Ja, en, en, ja. en dit laatste wat u vertelt gaat, in de, gaat over die vervangende huizen die zijn aangeboden. Ja. U ja. zegt, daar zit ja. schimmel in en, en mensen hebben niet het materiaal ja. om dat een beetje goed uh, schoon te houden. Kortom, vervelende situatie. Uh, ja. Nou ja, sterkte maar de komende tijd dan even. Hartelijk dank. Dag. Dag. Meer ja, met Koersom. Soms of ik Lijkt of ik Altijd Lijkt of ik Lijkt soms Of ik Altijd Weer met mijn rug Naar het werd Sta Zeg me wanneer dan Zeg me wanneer je dat dan zag Zeg me wat je zag Ik ben niet echt aardig Charmant, ik denk dat niemand normaal. Ik heb geen idee wat ik doe. Wel liever laten aan de mogen, pas te hulp als overbodig is. Maar ik ben, hier ik ben de niet gezond zonder het waar. Ik heb geen stuivelde spaar. En ik lief zelfs dat het niet nodig is. Maar ik ben hiervoor, ik ben. Nooit was ik zorgzaam en zacht. Maar klachten, niets dan verdriet. Wat alles wat ik dan zag. Je gaf een ander in lach. Bij jou is vriendelijkheid een zorggebrek. Maar ik ben hier voor niet leuk in het fout. De wat gemeen is, heeft stout. En ik leer langzaam lief, maar ik ben niet gek. En ik ben hier voor, liever voor, de pakje Rot naar Voor jou, Agda en de Mulik. Tjurendi Martina is er bij de Olympische Spelen hier overtuigend in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op de 200 meter. U hoort een bijdrage van Geo Lippens. Iedereen is nog maar net bekomen van de 100 meter finale en nu staan de snelle mannen weer op de baan voor de 200 meter. Het is de eerste ronde, dat betekent vrivieren voor de toppers. Na afloop is er de gebruikelijke gekte in de mixzone. Easy, easy. Hekken vallen om. Usain Bolt loopt langs. Lekker mooi, lekker Hij wordt bijna geraakt door een hek. Wat gaat net goed? Joan Blake, de nummer 2 van de 100 meter, doet het rustiger aan. Hij blijft even staan. You know, I give God thanks. I execute my coach going fine. Alles gaat goed met Blake. Hij heeft gedaan wat zijn coach hem heeft opgedragen. Het is een stuk rustiger als Chorandi Martina passeert. Hij wint zijn serie in 2058. Dat kan een stuk sneller. Maar het laatste stuk ging de handremmer op. Het was een makkie, dus. Ja, man. Ik hoop dat die wachtende ronde ook zo lijkt. Want die startte in een rottige baan. De buitenbaan. Heb je daar nog last van gehad? Ah, nee, het is beter dan 1, 2 en 3. Joh. Dus ik ben blij dat ik die heb gekregen. Mijn lichaam was nog een beetje kapot van die handen. Dus ik kon het niet helemaal last krijgen. Maar het ging goed, man. Ik ben blij. Je kon nog inhouden op het eind en niet zo'n beetje ook. Ja, ja. Was, ik was ook, die bal had ik niet helemaal. Ik kan ik er ik niet hard gaan en niks. Het was een heel rustige getuigenis voor mij. Ik ben blij dat het zo is gegaan en ik Voel iets beter nu dan die lichaam is weer bij je gekomen. Want het lichaam was dus nog niet helemaal oké okay voordat je hier naartoe kwam. Ja. Hoe zat het met het hoofd? Heb je dat wel leeg kunnen maken na die finale in de, op de 100 meter? Oh, ja, zeker. Het dat dat zijn mooie aan. Ik had een mooie presentatie gedaan, dus het, is, het blijft altijd mooi en ik ben blij. Dus het is niet zoals je je slecht had gedaan je moet, ah, ik moet het achterhalen en al die dingen. Nee man, het is goede 100 meter gelopen. Ik weet bij die twee handen moeten gewoon goed starten zoals de semifinale van die 100 meter. kan goed. Voel jij druk eigenlijk? Als ik jou zo zie, dan denk ik nee, dat heb jij helemaal geen last van. Waarom moet je druk voelen? Ik hou van lopen. Ik ben blij dat ik het goed kan, dat ik het doen en goed is aan het doen, dankzij God. Dus waarom druk maken? Omdat iedereen misschien wel zegt... jij was die rechtmatige bezitter van die zilveren medaille in Peking. Ja, ik weet het, maar ik ja, ga hier beter doen. Ik wil beter dan, dan Peking doen, dus ik ga ervoor Heb je die medaille trouwens nog steeds die je gekregen hebt van jouw collega? Ja, ja, ja, ik heb het, ik heb het thuis. Geweldig. En dan gaat die andere komt ernaast? Ja, die andere komt ernaast. En de kleur? Nee, hey, dat is een surprise. Dat kan zeker doen. Dat <laughs> <laughs> vind je wel leuk. Geweldig. Tjorendi, Martina, straks... Uh... Nee, we weten dat hij in de finale zit. Dat is later uh, natuurlijk. Uh, dan uh, bereiden we ons alvast een beetje voor op Epke Zonderland. Uh, nogmaals, uh, na half vijf zal het allemaal gaan gebeuren. Uh, en dan hebben we het over amplitude, vluchtelementen, een hupje. Het zijn termen die we vanmiddag geregeld zullen horen. Want uh, vlak na half vijf is de finale aan de rekstok. Met kans hebben Epke Zonderland dus. Onze verslaggever Paul Sanders bereidt zich met turncommentator Hans van Zetten voor op de oefening. We beginnen even met het vocabulaire, want er zijn een paar termen belangrijk bij zo'n oefening. Beginnen we met amplitude. Wat is dat? Ja, amplitude dat heeft te maken met ruimte in de beweging. En eh, aan de rekstok is het belangrijk, bijvoorbeeld als je vluchtelementen maakt... dat je na zo'n vluchtelement ook de rekstok weer beetpakt op de, de meest ruime en dat is met rechte armen. Dan heb je het dus met amplitude uitgevoerd. Dus met grote bewegingen, veel ruimte. Dat is amplitude. Dan zijn er ook nog bepaalde grepen heel belangrijk. Bijvoorbeeld de ellegreep. Wat is de ellegreep? Ja, de ellegreep is eh, na de boven- en ondergreep de moeilijkste greep. En dat komt omdat... Eh, ja, ik leg er wel eens uit dat je als je je handen dus op de tafel legt... met de handpalmen naar beneden... Eh, met de duimen dus naar elkaar toe... maar je gaat vervolgens je handpalmen naar buiten draaien... met je duimen helemaal naar boven... Ja, en dat doe je helemaal totdat je met je handpalmen naar het plafond toe wijst. Als je dan zo de rekstok moet beetpakken, dan voel je al gelijk de pijn die je in je armen krijgt. Nou, zo hang je dus aan de rekstok. Dat is de meest moeilijke greep. Dan hebben we nog de bovengreep. Ja, nou de bovengreep is eigenlijk de meest gebruikelijke greep. Dat is als je een reuzendraai achterover maakt, dan heb je de handen in bovengreep. En als je de reuzendraai voorover maakt, dan heb je de handen in ondergreep. Dat is nodig, want anders kan je de rekstok niet vasthouden. Bovengreep is zoals kinderen aan een, uh, een speeltoestel gaan hangen. Bijvoorbeeld? Ja, ja, ja, heel goed. Ja. als kinderen inderdaad aan een, aan een stok hangen hè, op het speelplein, dan hangen ze meestal in bovengreep. Ja, en ondergreep is als je bijvoorbeeld wil optrekken aan ja. die stok. Ja, heb je goed gezien? Je ja, hebt er al verstand van. Dan gaan we naar de oefening. Die oefening die bestaat uit een heleboel elementen en uh, we zullen ze niet allemaal gaan noemen. Maar waar gaat Epke Zonderland als hij die gouden medaille gaat winnen? Waar gaat hij hem dan winnen? Op welke uh, onderdelen van die oefening? Ja, als hij hem wil winnen... dan moet hij, het, uh, moet hij alle tiende elementen super uitvoeren. Want zijn oefening bestaat uit tien waarde elementen. Cruciaal in zijn oefening zijn de eerste vier... Want uh, na zijn uh, begin van de oefening gaat hij vervolgens uh, als tweede element... die dubbel salto gestrekt met hele schroef over de rekstok heen maken. Dat noemen we de cassina. Dat is het meest moeilijke element. Daar krijgt hij ook 16e punt voor. Maar als hij dan daarna verder gaat met direct een dubbel salto over de rekstok... dus zonder tussenliggende reuzendraai... dan heeft hij ook nog een combinatiebonus. En het bijzondere van hem, het unieke in de wereld is... dat hij dan ook nog daarachter een dubbel salto met hele schroef gehurkt erachteraan doet. En die de combinatie van Cassina, Kovacs en Kolman achter elkaar uitgevoerd, is nog nooit vertoond in de wereld. En dat levert hem heel veel punten op, maar ook veel risico. Maakt het ook uit op welke plek hij turnt? Dus wat zijn plaats is in de finale qua volgorde? Nou, hij heeft dus nu min of meer het voordeel: hij turnt als zesde. Er zijn acht finalisten. En de grote concurrenten, die zitten eigenlijk. de grootste concurrenten zitten voor hem. Dus hij heeft zicht op wat de concurrentie gedaan heeft voor hem. En dan kun je dus ook nog je oefening aanpassen. of werkt het zo niet bij turnen? Normaliter werkt dat niet zo. Maar het is een speciale kwaliteit van Epke Zonderland. dat hij in staat is om variaties te maken. Dat is één. Dus hij heeft meerdere mogelijkheden. Maar het bijzondere van Epke Zonderland is dat hij ook in staat is. om in een split second te beslissen. Hoe die verder gaat. Tijdens de oefening. Tijdens de oefening. En dat is een kwaliteit die ik zelden tegenkom in de wereld. Als hij goud wil winnen moet hij eigenlijk toch gewoon die hele oefening vol risico aanvallend turnen zoals dat heet. Zo moet hij hem toch doen. Ja. Dat is ook wat uh, verwachting. Mijn verwachting is dat hij gewoon vol zal gaan voor zijn meest moeilijke variant. 7,9 in de D-scoren. En dan is er nog maar één punt wat van belang is. Dat is als de Flying Dutchman zich lanceert van de rechtstok met die... Uh, dubbele salto met dubbele schroef, dan moet hij bij de landing staan. Geen stapje, geen hupje, bam, in één keer staan. Ten commentator Hans van Zetten was dat. Staring at a maple leaf Leaning on the mother tree, I said to myself, We all lost touch. Your favorite fruit is chocolate covered cherries and seedless watermelon. No, nothing from the ground is good enough. Body, rise. Look, we're so. uitvoering van dit nummer. Het is officieel ietsje wilder. Chariot, Kevin D. Craw was dat. Over een kleine twee uur dan weten we of Epke Zonderland goud heeft gewonnen op de Olympische Spelen. Uh, aan de telefoon hebben we nu Herre Zonderland, broer en steun en toeverlaat van Epke. Goedemiddag Herre. Hey Dionne, hoi. Hoi, is het spannend? Ja, het is best wel spannend ja. <laughs> Ik ben net binnen hier uh, en die spanning is goed, uh, die goed. die loopt wel op ja. Ja. Hoe gaat het met Ebke? Uh, ja, met Ebke uh, gaat het prima. Ik heb hem uh, zondag voor de laatste uh, gesproken. En ik had het toch gedronken. En toen ging het uh, prima. Maar maakte relaxte uh, relaxed en Het ja. zal nu ongetwijfeld wel uh, iets anders zijn. Maar op zich, uh, ja, de voorbereiding is gewoon goed. Ze de laatste week goed uh, getraind. We hebben middels vragen gedaan de laatste dagen. En nu moet hij uh, uh, fit, uh, fit zijn. Fit genoeg voor de. Het was een mega oefening. Zou die, zou die goed hebben geslapen bijvoorbeeld, weet je dat? Ja, ik denk dat hij goed heeft geslapen. Ja. Ja, in principe uh, um, ik kan nu daar redelijk mee omgaan. Ik moet gewoon uh, zijn ding doen. Het is gelukkig niet de eerste keer dat hij in zo'n uh, situatie zit. Hij heeft een, uh, een nodige ervaring natuurlijk gehad. Dat hij al meeneemt in positieve zin. En uh, ik denk, ik weet niet, maar ik denk dat hij goed geslapen heeft en uh, uh, gewoon zijn ding gaat doen. Maar wat gebeurt er nu? Is Hij, hij is zich aan het voorbereiden, uh, mentaal. Uh, waar is hij? Is hij afgezonderd van alles en iedereen? Ja, hij is uh, van in een uh, westerhal uh, ingeturnd en uh, zal nu een uh, hal hiernaast uh, in rust nemen. Meteen weer warm up uh, doen en dan uh, na half vier ongeveer de de kant op komen. Ja. Um, de, de concurrentie van Epke zegt... Oh, die oefening van Epke Zonderland is echt krankzinnig. Ja. Dat, is dat is eigenlijk een goed teken als je dat zegt. <laughs> ja, ja. ja, dat, dat, uh, ja heb ook wel een beetje gelijk. <laughs> hij is ook wel... Uh, ik kan misschien zien dat zeker de combinatie die uh, hij gaat maken in het begin... Die, uh, ja, die is heel extreem. En uh, dat gaat hem uh, nou ja, misschien wel verbrengen. brengen. Dat is, dat is gewoon zijn troef en uh, dat maakt de oefening heel uniek. En uh, ja, we kijken of het uh, gaat lukken vanmiddag. Ja, we hebben net Hans van Zetten daarover gehoord: hè? de Cassina, de Kovacs, de Koolman. Um, moet hij inderdaad gewoon vol risico daarin gaan? Gewoon alle ja. risico nemen? Zeker weten. Uh, achteraf uh, kun je altijd die conclusies trekken, maar uh, voorafgaand moet hij uh, voor schouw gaan of wil hij voor schout gaan? Ja. En je slaat je op je kop als jij uh, minder hulp inzet en dan tweede wordt. Dus uh, hij gaat gewoon het goud en daarom deze oefening. En uh, ja, als hij hem uitturnt, dan, uh, dan is hij goed genoeg voor medailles. En uh, dan kan goud ook, goud ook zomaar. Dus uh, daar gaat hij voor. En daar uh, heb ik vertrouwen in. En uh, deze oefening die, die past hem. En uh, dat dus moet een nieuwe uh, middag gewoon. Uh, nog één keer en goed lukken. Ja, we gaan straks allemaal naar hem luisteren en kijken. Uh, uh, hoe voelt hij zich zo vlak voor die wedstrijd? Als we hem voor het eerst in beeld zien? Uh, focus, 100% uh, met zijn uh, oefening bezig in zijn hoofd. Dus uh, ja, zo weinig mogelijk met randzaken. Dus uh, die loopt zaal in, maar uh, is niet hoofd uh, bij die oefening. Ja. En uh, op het moment dat hij moet, en dan. Uh, en daarna kunnen de kleppen wel weer open. En hoe is het voor de familie zonder land? Lijkt mij behoorlijk uh, zenuwslopend. Ja, best wel ja. <laughs> ja ik, vind, ik vind het best wel spannend en uh, dat komt omdat uh, je geen uh, controle hebt over de situatie. Die heb ik wel en daarom is het misschien wat makkelijker om daar uh, mee om te gaan. Hij moet ook mee om te staan. Ik bedoel, uh, het is wel uit of ik uh, hier met twee handen zit. Maar uh, nee, het spanning loopt uh, ja, wel open, want uh, ik weet dat hij gewoon fit is uh, goede kansen maakt ja goed stampen op succes heeft en dat uh, ja dat is een geweldige spanning. dat is hartstikke leuk ja. nou ja, nog uh, een kleine twee uur en dan weten we het heel ja. veel uh, heel veel ja, een mooie dag gewoon toegewenst voor jou en ja. uh, voor je familie en uh, succes voor Epke. ja hé hey, dank je wel oké okay, dank je wel heren oké okay, geen probleem doei je zou toch bijna sferen dat we gewoon Ebke zelf aan de lijn ja. hadden. Die stemmen lijken zo ontzettend op elkaar van die twee. Uh, ja, Epke moet het dan nog even doen. We hopen natuurlijk met z'n allen op goud. Uh, Dorian van Rijzelbergen, de windsurfer, ja, die heeft dat goud eigenlijk al. Dat had hij al voordat hij aan zijn laatste race begon. De uh, medal race voor de kust van Weymouth. Arjold Kloosterboer, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe oppermachtig was hij in die laatste race? Ja, echt oppermachtig. Uh, hij liet even zijn spierballen zien vanmiddag. Hij had... Uh, zoals je zegt, uh, het goud al uh, binnen. Maar hij moest het nog wel even ophalen. Hij moest even netjes starten en netjes finne, finishen. Nou, hij deed veel meer dan dat. Hij won de medalrace. En het was in het laatste rak nog even spannend. Want uh, de Fransman Julien Bonetan, de man die hem ontroonde in maart als uh, wereldkampioen. Die uh, bleef hem net voor. En uh, dat liet Dorian niet op zich zitten. En die plakte die plek weer terug. Dus uh, uiteindelijk heeft hij ook nog de medalrace gewonnen. Hij had het niet hoeven doen, want hij had als twaalfde kunnen finishen. Maar ja, dan doen er maar tien mee. Hij heeft hem gewoon even gewonnen. En laat dus echt zijn spierballen zien. Ik ben hier de baas. Dat was zijn boodschap. En uh, het is een, een glorieuze kampioen. Het was eigenlijk één grote ereronde van Van Rijsselbergen. Ja, goud voor Van Rijsselbergen. We wisten het al, maar het is nu definitief. Uh, dan nog even, Arjold, uh, van het andere zelf. Rond de 470-klassen. Uh, Westerhof-Berkhout zijn volgens mij ook aan het zeilen. Ja, die zijn nu aan het zeilen. Uh, hebben net race 7 achter de rug. Ze hadden gisteren een misser in hun laatste race. Een 18e plaats. En dat is een risico. Want uh, 18e plaats, dat is een hoge aftrek. Dat betekent... Uh, ja, je, je vaart tien races, de slechtste mag je aftrekken. En die slechtste hebben ze dus nu al binnen in uh, race zes. Ze hadden nog uh, vier voor de boeg. En het zag er even heel slecht uit in de eerste race van uh, vanmiddag. Toen lagen ze op een gegeven moment op een zestiende plek. Toen hield ik mijn hart vast. Maar uiteindelijk hebben ze zich toch weer naar voren geknokt en zijn als vierde geëindigd. En de stand is nu zo dat uh, ook Hannah Mills en Clark een paar uh, puntjes hebben laten uh, vallen. Die stonden op zilver. Dus die zijn nu iets uh, dichter op uh, Westerof en Berghout gekomen. LA en Powry gaan nu aan de leiding. En die top drie staat eigenlijk een beetje los van de rest. Dus Westerhof en Berghout eh, staan stevig op brons. Dat gaat nu goed. Met de drie races te gaan in, uh, in de voorrondes. En uh, nog heel goed zicht op goud. Want dat verschil is maar vijf punten. En nogmaals met dus drie races voor de boeg... Uh, afstand naar goud slechts 5 punten. En het gat naar uh, de nummer 4 is inmiddels al 15. Dus Westroff en Berkhout gaan uh, heel erg goed. Maar ze moeten niet tegen nog zo'n misser aanlopen. Er blijft een risico in zitten. En uh, de beide broers Koster ook in de 74? Ja, ook die gaan vandaag uh, starten. En uh, ja, die moeten twee keer een uh, nou, wat zal ik zeggen, top 3 varen. Dat hebben ze deze week nog niet gedaan. Ik, ga het zo ook niet... ik zie het zo niet echt lukken. En ik vrees dat zij buiten de middelrace gaan eindigen. En dus niet meer beste bij de top 10 mee kunnen doen, helaas. Oh. Ayot, wanneer, wanneer krijgt Dorian zijn goud omgehangen? Dat is om 7 uur jullie tijd vanavond. En uh, dan zullen we wel die, die big smile <laughs> zien. <laughs> Geweldig. En ik neem aan dat die linea recta doorgaat naar hier, toch? of niet? Of, uh... nou, dat haalt hij net niet. Nee, oh, dat haalt hij, nee, niet. Dat haalt nee, hij dat nee. later van de week. Door de dag daarna oh, zal, die, uh, de meisjes zal hij wel feesten. Goed, uh, ja, ik had net een beetje uh, mot met uh, twee van die meiden van het Hollandhuis. Oh. Ja. Mm. Nou goed. Meteen uh, gaan dus we, dat we al als de gasten zien hoor. Ja, zeker. Ja. Nou, oké, okay, dankjewel voor het laatste nieuws vanuit Weymouth. Zeven Olympische atleten uit Cameroen zijn spoorloos verdwenen uit het Olympisch dorp. De vijf boksers, een voetbalster en een zwemmer willen waarschijnlijk om economische redenen in Europa blijven. Het is niet voor het eerst dat sporters uit Cameroen verdwijnen tijdens internationale toernooien. Bij onder meer de Commonwealth Games en voetbaltoernooien voor junioren gingen atleten in het verleden ook al zonder toestemming weg. Ik kijk even op onze gastenlijst en ik zie daar twee namen op staan die op elkaar lijken. Um, het is allebei dezelfde achternaam. Het zouden ook broers kunnen zijn. Sterker nog, het zijn broers. Wie het zijn, we houden dat nog even geheim. zometeen na drie uur. Tot zo.